8 uur. Winfried Baayens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. En er is nog geen akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Je hoort het in een overzicht van het nieuws. Elisabeth Stijns. Het is werkgevers en werknemers nog niet gelukt om het eens te worden over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet zien. Minister Koolmees van Sociale Zaken had de partijen dringend verzocht om voor 1 april een pensioenakkoord te sluiten, maar dat is niet gelukt. De gesprekken lopen al vijf jaar. In het voorstel dat nu op tafel ligt, spaart een werknemer individueel voor het pensioen. Grote tegenvallers worden wel collectief gedeeld, maar vakbonden zijn bang dat het nieuwe stelsel niet solidair genoeg is. Ze zijn wel groot voorstander van een verplicht pensioen voor. ZZP'ers. Maar werkgevers zijn huiverig omdat het inhuren van ZZP'ers er duurder door wordt. Het dodental op Puerto Rico als gevolg van de orkaan Maria in september... was veel hoger dan het officiële dodental van 64. Dat zeggen demografen en medici die onderzoek deden op Puerto Rico. Volgens hen gaat het om meer dan duizend doden. De onderzoekers tellen daarbij ook de mensen... die indirect het slachtoffer werden van de orkaan, zoals nier- en hartpatiënten... die stierven omdat de stroom in het ziekenhuis was uitgevallen. Ook overleden er mensen aan de gevolgen van een hartaanval... omdat hulpdiensten niet bereikt konden worden door kapotte telefoonverbindingen. Naar aanleiding van dit onderzoek... heeft de gouverneur van Puerto Rico een nieuw onderzoek gelast. Meerdere zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten... die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer de zorgverzekeraars CZ... Zilveren Kruis en Mensis. Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven die onder vuur liggen... omdat ze voor sommige medicijnen een paar ton per patiënt per jaar vragen... Volgens deskundigen is het een verkeerd signaal... dat zorgverzekeraars beleggen in dat soort bedrijven. Maar de zorgverzekeraars zelf zeggen... dat investeringen in nieuwe medicijnen van belang zijn... en dat ze op deze manier juist invloed kunnen uitoefenen... op het beleid van de fabrikanten. De handelsrelatie tussen China en de VS staat steeds verder onder druk. Na de importheffing op staal wil de Amerikaanse regering nu ook... zo'n 1300 producten uit China extra gaan belasten met 25 Het gaat onder meer om industriële robots, tv's en motoren. De Chinese regering veroordeelt de heffing... en zegt met tegenmaatregelen te komen. Na de importheffing op staal uit China... reageert dat land ook al met importheffingen... op een aantal Amerikaanse producten. En bij een schietpartij op het hoofdkantoor van YouTube in Californië... zijn drie mensen gewond geraakt. De schutter, een vrouw, heeft zichzelf daarna van het leven beroofd. De politie ging er in eerste instantie vanuit dat de vrouw haar vriend... die bij YouTube werkt, iets wilde aandoen. Maar inmiddels zijn er ook berichten op internet gevonden... van iemand met dezelfde naam als de schutter. Daarin staat kritiek op YouTube... omdat bepaalde video's niet genoeg aandacht zouden krijgen. Het weer, het is nu bijna overal droog en een graad of acht. De komende uren vanuit het zuiden buien, vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Tegen de avond weer buien met kans op onweer, hagel en ook windstoten. AMB Verkeersinformatie dan, Dennis Mooi. Er staan nu 50 files en ik begin met goed nieuws. Want de A67, Venlo-Eindhoven, die is weer vrij. Tussen Asten en Gelderop staat nog wel 12 kilometer file door een ongeluk. En dat levert je nog bijna een uur vertraging op. Ook een uur vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Bunschoten, 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam rijdt het beste om via Utrecht. En je kan bij Barneveld ook snel voor de A30 kiezen. En dan kom je uiteindelijk via de A12 in Utrecht en daarna naar Amsterdam. Op de A10 loopt het vast aan de zuidkant van Amsterdam... richting Den Haag voor het knooppunt de Nieuwe Meer. 9 kilometer en een uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk op de A4 bij het knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer op de A1 dat naar Schiphol of Den Haag wil... kan daarom het beste voor de A9 kiezen. En nu we het toch over de A10 hebben... de Zeeburgertunnel gaat zo in beide richtingen dicht... vanwege het bergen van die zeemijn in het ei in Amsterdam.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 het was het paradepaadje van de verzorgingstaat, de sociale werkvoorziening. Een plek waar mensen met een beperking kunnen werken. Maar deze mensen moeten voortaan in het bedrijfsleven een baan zien te vinden. En dat lukt niet. Ze komen thuis achter de geraniums te zitten. Zembla, over de afbraak van de sociale werkplaats. Vanavond kwart over negen, NPO 2. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar LilianeFonds.nl.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 U hoorde het al eerder deze ochtend. Zorgverzekeraars beleggen miljoenen euro's in producenten van dure medicijnen. Het gaat om zorgverzekeraar Mensis, CZ en Zilveren Kruis. Dat schrijft de Volkskrant deze ochtend. Ook VGZ belegde tot enkele weken geleden in die bedrijven, maar die is daarmee gestopt inmiddels. Nick Wouters die heeft het op een rijtje gezet van de economieredactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Om uh, wat voor beleggingen gaat het? Het gaat bijvoorbeeld om een belegging van Mensis in het bedrijf Biogen. Het gaat om een belegging van 1,2 miljoen euro... hebben ze in dat bedrijf gestopt. Stopt. En Biogen, dat maakt een medicijn tegen de zeldzame spierziekte SMA. Spinraza heet dat medicijn. En dat kost voor een, voor een patiënt vijf ton per jaar om dat medicijn te krijgen. Oh ja. En daarna nog 250.000 euro per jaar daarna. En ja, daar is kritiek op van. Dat is niet in verhouding tot wat, wat je, welke kosten je maakt als producent voor, om dat medicijn te maken. Mensen is dus niet de enige. Cz heeft 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in een aantal producenten van de dure medicijnen. En ook Zilveren Kruis heeft geïnvesteerd. Moet ik wel bij zeggen: 1,2 miljoen, 1,6 miljoen. Klinkt op zich veel, maar op het totale beleggingsbeleid is dit maar een druppel van waar, uh, wat deze uh, zorgverzekeraars investeren in ja. bedrijven. En toch is er kritiek en, en die draait er neem ik aan om. Uh, moet je nou investeren in bedrijven die aan, waar je aan de andere kant eigenlijk uh, uh, een discussie mee aan het voeren bent? Precies, zoals gezegd. Ja, uh, Twan Peters, Pieter, uh, dat is hoogleraar geschiedenis van de farmacie. Die vindt het onacceptabel, deze beleggingen. Nou, dat lijkt me heel raar. Want je wil namelijk uh, de kosten van de gezondheidszorg uh, naar beneden brengen. En uh, wij willen met z'n allen ook die geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar houden. En dat betekent dat je dan ook in politiek-strategische zin... gewoon moet zeggen van luister, uh, dit, deze, dit soort beleggingen willen we niet. Het gaat wel om hele kleine bedragen hè, ten opzichte van wat ze totaal beleggen. Ja, maar het gaat gewoon om het principe. Kijk, het gaat om het principe van... Uh, beleggen in bedrijven uh, waar nou, de minister heel strak in onhandelingen mee zit. Uh, en ja, ik vind dat toch belangenverstrengeling. Hij staat er niet alleen in, want ook de zorgautoriteit... dat is het orgaan dat uh, bepaalt welke medicijnen in het basispakket komen... die heeft al eerder gezegd deze beleggingen niet ethisch te vinden... en betreurenswaardig. We gaan eens even praten met Kees Hamster... en dat is de financiële topman van VGZ. Meneer Hamster, goedemorgen. Goedemorgen. U was uh, een van de verzekeraars, tot niet zo lang geleden, uh, die investeerde in deze bedrijven. Waarom deed u dat? Om, uh, wij beleggen een stukje in farmacie, omdat wij ook farmacie belangrijk vinden voor Nederland als uh, goede gezondheidszorg. Ja. En wij net als anderen het ook belangrijk vinden dat die nieuwe medicijnen voor de gezondheidszorg ontwikkelen. Ja, maar waarom en wij deze hebben bedrijven? Want je had ook andere bedrijven kunnen kiezen. Waarom net de producenten van medicijnen die zo, nou ja, we noemden net de bedragen al, zo belachelijk duur zijn volgens velen? Ja, wij zijn scherp op hun, hun maatschappelijke discussie. En zij kwamen dus door het uitspraak van Zorgstuur Nederland heel expliciet in de maatschappelijke discussie terecht. En dat mm -hmm. vonden we dus niet aanvaardbaar. Daarom hebben we er afscheid van genomen. Ja, um... En volgen ze expliciet. Alleen als ze dit soort discussies veroorzaken vinden we dat ze niet in onze portefeuille moeten zitten. Nee, u had het niet vanzelf al bedacht, dat het misschien een beetje gek is... als je aan de ene kant uh, discussies heeft over de hoogte van de prijs van een product... en aan de andere kant aandeel heeft in zo'n bedrijf. Um, nee, want wat ik net zei is... er dus is natuurlijk best een groot areaal aan farmaceuten... die in Nederland een prima farmacie verstrekt. En ja. wij vinden ook dat we die in onze portefeuille kunnen hebben om in te beleggen. Alleen we vinden met name de excessen, degene die hier echt misbruik maken van de situatie naar het beeld. En dat is natuurlijk duidelijk verwoord dat we die niet in onze portefeuille moeten hebben. Omdat we dat gewoon niet zinnig vinden. Nou lees ik in de Volkskrant ook dat uh, sommige verzekeraars zeggen... ja, uh, daarmee kun je ook als je aandeelhouder bent nog enigszins invloed uitoefenen op die prijsbepaling van zo'n bedrijf. Is het dat zo? Had u, had u invloed? Um, ik, zoals al in het uh, gedeelte toen, was de, uh, het in Nederland... tegenwoordig eigenlijk die 17 miljoen uh, verzekerde, Heeft mm. al zodanig al met deze partij dus dat gesprek. Wij zijn een kleiner aandeel, dus wij hebben een stukje invloed... maar dat is heel beperkt. Heel beperkt, zegt u. Oké, okay. dank u wel, meneer Hamster. Dan gaan we naar uh, Wim van der Meren van zorgverzekeraar CZ. Meneer van der Meren, goedemorgen. Goedemorgen. U belegt nog wel in uh, die eerder genoemde medicijnfabrikant. Waarom uh, bent u blijven uh, doorgaan met dat beleggen... ondanks de discussie? Nou, De discussie, deze specifieke discussie... wordt nu een week of twee. Uh, de andere discussie moet al veel langer. En uh, ja. Wij hebben grote moeite natuurlijk... met het absoluut ondoorzichtige prijsbeleid... van dit soort bedrijven. Uh, dat ben ik uh, volstrekt ook met de heer Hamster eens. Uh, wij hebben er nog niet voor gekozen... om ons daarin terug te trekken. Wij denken dat er mogelijk... dat andere uh, methodes... mogelijk zinvoller zijn. Wij zijn aan het denken over... Uh, wat je engagement noemt. Kun je je... ...stem ook als hele kleine aandeelhouder toch laten horen... ...omdat het over principes in het maatschappelijk debat gaat. Dat vinden we belangrijk. We zijn het eens dus met de maatschappelijke kritiek op dit soort bedrijven. Eh, tot nu toe hebben wij in ons beleggingsbeleid... ...de enige beperkingen die daarin zitten zijn die... ...die volgens een lijst van maatschappelijk ondernemen... Eh, ...algemeen erkend worden als... Eh, ...dat moet je niet in beleggen. Zoals kinderarbeid, wapens, roken en dat soort dingen. Ja. Maar goed, u zegt volgens mij, want ik probeer er een beetje doorheen te luisteren... u zegt ja, wij vinden ook die prijzen vaak veel te hoog, hè? Dat vindt u ook. Absoluut, ja, zeker. U begrijpt ook de maatschappelijke discussie, volgens mij. Dat zegt u ook. Zeker, daar doen we ook heel fanatiek in mee. En toch blijft u investeren? Ja, nou ja, kijk, de vraag is of uh, het uh, uh, ophouden met deze investeringen... nou de uh, meest belangrijke bijdrage zou zijn. Ik denk dat uw pensioenfonds er mogelijk ook in belegt. Het is nog steeds... Ja, maar ja, dat is nooit, dus nooit een reden, he, zei mijn oma. Zij doen het doet, ook, dan mogen wij het ook doen. Dat is toch nooit zo'n nee, hele goede. Nou, ik, Nee, uh, wij proberen op een andere manier uh, dat maatschappelijk debat vorm te geven. En ik ben het er volstrekt mee eens dat die bedrijven zeer ondoorzichtig zijn... Hm. en dat er soms belachelijke winsten gemaakt worden... En uh, wij doen ook op andere punten er veel aan maar om daar iets aan te doen. Ik maar dit is een hele nou... simpele. U kunt gewoon zeggen, het is maar een klein aandeel van ons beleggingspakket. Laten ja, wij er maar in ieder geval de... mee stoppen. Dan maken we een heel duidelijk helder signaal. We steunen de minister in de strijd. Nou, het is niet een heel... wij steunen natuurlijk de minister in zijn beleid. Maar dit is niet een heel helder signaal. Het gaat om bijna niks. Pharma zal hier echt niet van wakker liggen. Hmm. Als wij 1,6 miljoen terugtrekken. Ja. Dat gaat niet echt helpen. Ik denk dat... We niet aan symbolische maatregelen moeten werken... maar dat we echt het debat moeten aangaan... en kijken of we op een andere manier iets aan die absurde prijzen van dure medicijnen kunnen doen. Ja, of, de, of denkt u gewoon, nou ja, als het dan maar zo is... dan verdienen we er in ieder geval nog een beetje aan? Nou ja, ook dat gaat om heel erg weinig. En zou het zo zijn, dan verdienen we in ieder geval ten gunste van onze verzekerden. Maar dat is echt niet het belangrijkste argument. We hebben er nooit zo diep over nagedacht. Nogmaals, onze beleggingen die gaan echt volgens die lijst van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit debat speelt nu een paar weken. Daar staat nog We zullen nog niet er op. nog eens over ja, nadenken. Ja. Het is heel belangrijk dat er iets gebeurt aan die absurde prijzen. Maar of dat uh, symbolisch uit uh, een hele kleine belegging stappen nou het meest belangrijke is. We kunnen daarover discussiëren. En dat zijn we aan het doen op dit moment, ja. uh, begrijp ik. Ik nu met u. Ja. Duidelijk, Wim van der Meren, in ieder geval bedankt... dat u even wilde reageren, van zorgverzekeraar CZ dus. Nick, nog even terug naar jou. Um, hoe gaat dat bij de andere zorgverzekeraars? Denk je dat er een... Uh, ik hoor hier nog niet per se een directe koerslijst. Nee, maar uit. ik hoorde hier ook wel in dat hij het niet heel erg zou vinden... om het op termijn toch te gaan uh, verkopen. Denk nee. ik. Of in ieder geval dat hij nog even die discussie afwacht. Want hij zegt ook, het gaat om zo'n klein, uh, zo klein pakket van onze beleggingen. Uh, ja, moet je daar dan zo, zo moeilijk over doen om die te gaan verkopen? Dus ik weet niet of, of die... Of of hier nog veranderingen in gaan optreden in de komende tijd. Dat zou me niet verbazen als ik hem zo hoor. Die andere verzekeraars heb ik nog niet uh, gesproken. Ja, levert ze natuurlijk ook rendement op. Hè? Ja. Want uh, die, er wel die aan. dure medicijnen, dat zorgt weer voor winst bij die bedrijven. En dat gaat weer naar die aandeelhouders. En dat zijn die zorgverzekeraars. Ja, dat... Hoe ethisch dat dan is, uh, dat uh, laten we aan hen. Oké, okay, dankjewel Nick. Dank voor nu. Het is 14 minuten over 8. Verhalen die tot ons kwamen via de belangrijke nieuwsites en de kranten. Elisabeth. Het percentage jonge overvallers van 12 tot 15 jaar... is in een paar jaar tijd bijna verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Terwijl het totaal aantal overvallen in Nederland de laatste jaren... juist fors is teruggelopen, rukt een groep jongelingen op... die zwaar geweld niet schuwt, schrijft de krant. In 2016 en 2017 werden 143 tieners opgepakt. En in 2013 en 2014, toen er 50 procent meer overvallen waren, waren het er minder. 116 in totaal. Minderjarigen veroordeelden hoeven straks niet meer altijd DNA af te staan... schrijft het Nederlands Dagblad. Alleen als het gaat om taakstraffen van minimaal 40 uur... is dat straks nog nodig. Minister Grapperhuis reageert daarmee op kritiek van de VN-Mensenrechtencomité. Dat vindt dat Nederland ten onrechte geen onderscheid maakt... tussen minderjarigen en volwassenen bij de afname van DNA. Grapperhuis heeft ook besloten dat de profielen van minderjarigen... die al DNA hebben afgestaan, minder lang bewaard blijven. Het RIVM gaat onderzoek doen naar paasvuren, schrijft Tubantia. Gisteren vroeg de stichting Houd Rook Vrij... het RIVM om paasvuren op te nemen in de emissieregistratie. En het RIVM gaat nu kijken of dat nodig is. Eerst gaat het instituut registreren hoe groot de paasvuren zijn... hoeveel het er zijn en wat de effecten zijn. De uitkomsten worden over een paar maanden verwacht. In Egypte is een kritische website uit de lucht gehaald, meldt Reuters. De kantoren van nieuwssite Masr al-Arabia zijn gesloten... en de hoofdredacteur ervan is opgepakt. De site kreeg twee weken geleden al een boete... omdat het een artikel van de New York Times had doorgeplaatst. En daarin ging het over onregelmatigheden... bij de Egyptische presidentsverkiezingen van vorige week. En opnieuw is een slachthuis in België in opspraak. Dit keer een runderslachthuis uit Heist op den Berg. Dat bedrijf heeft sinds 2015 al tientallen processen aan de broek gekregen voor onder meer slechte hygiëne... onderhoud van de machines en de slechte opleiding van personeel. En Het is het zoveelste incident met Belgisch vlees. Vorige maand nog had een ander Belgisch vleesbedrijf... 12 jaar oud vlees verkocht aan Kosovo. Dan naar Dennis. Waar staat het stil, Dennis? Uh, op 43 plekken rijdt het langzaam en echt stil staat het op de A1, de A10 en de A67. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu drie kwartier vertraging... namelijk door een ongeluk tussen Barneveld en Eembrugge. 15 kilometer, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven... dus de vertraging gaat afnemen daar... Op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam, richting Den Haag... tussen Zeeburg en het knooppunt De Nieuwe Meer, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk bij het knooppunt De Nieuwe Meer... op de A4 in de richting van Den Haag. Daar zijn twee rijstroken dicht. Kom je nu vanuit um, um, het gooi aanrijden op de A1 dus. Kies dan snel voor de A9 bij Diemen... als je richting Schiphol of Den Haag wil. Dan de A67 van Venlo naar Eindhoven... tussen Lisso en Gelderop, 10 kilometer. De weg is hier weer vrij na een ongeluk, maar toch nog drie kwartier vertraging. En weer de A10, want de A10 bij de Zeeburgertunnel gaat zo in beide richtingen dicht vanwege het bergen van een zeemijn in het ei. Ja, dat is goed dat je het erover hebt. Dennis, dankjewel, want we gaan gelijk naar Joris van de Kerkhof. Die volgt de hele ochtend al die ruiming van die zeemijn. Nou, nu dus gevolgen voor het verkeer daar op de A10, bij Amsterdam. Um, Joris, zie je hem al, die mijn? Want hij, hij zou naar boven gehaald worden rond deze tijd, hè? Ja, hij, hij is naar boven gehaald. Dus ze zijn een beetje snel ermee. En uh, uh, uiteindelijk is die gaan varen, is hij op een ponton gelegd, uh, op, een, op een schip gelegd, uiteindelijk, en is die gaan varen. Ze hebben hem heel snel omhoog gehaald, hebben hem daarop gelegd. En uh, het schip is nu uh, bij de oranje daar, daar vaart het doorheen. Uh, op de plek waar uiteindelijk die bom ooit is naartoe gebracht uh, door, de, door de Duitsers bij Schellingwouden. De Schellingwoudenbrug die hier over het water uh, is, die. Uh, die is afgesloten. En als je daar door de brug heen kijkt, dan zie je nog de A10. Um, en die dat, de A10 gaat daar dan een tunnel in. Daar rijden de, de auto's nog. Maar die zullen als inmiddels het schip uh, met bom uh, onder de... Schellingwardenburg doorgevaren is... zullen de mensen op de A10 ook even uh, moeten gaan stoppen. Ja. Als het allemaal zo snel gaat als, uh, als, dat, ze, uh, als dat het nu gaat... dan, uh, nou, dan zal het over een minuut, of, uh, een minuut of tien zijn. Het is eigenlijk wel een bijzonder gevoel. Je ziet helemaal niks. Uh, maar het, het idee dat er uh, een schip voorbij komt varen... met 600 kilo bom uh, ja. uit de Tweede Wereldoorlog... een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog... dat maakt het dan weer uh, bijzonder. Het is dan weer niet zo dat hier allemaal mensen aan de kant staan... te van hey dagbom, nee. um, uh, veel plezier met hoe je zo dadelijk op de meer tot een ploffing uh, wordt gebracht. Er is één mevrouw, die fietst de hele route mee oh, ja? met de bom. Maar die is nu weer een stukje, die is nu weer een stukje uh, voor, vooruit gefietst. En er kunnen mensen vanuit uh, het Zeeburger Eiland... waar allemaal nieuwbouw is en waar één gebouw is... en dat heet echt de Acropolis, en het lijkt er echt niet op... Uh, maar wel een hoog gebouw, daar kunnen de mensen vanuit uh, hun huis... in ieder geval dat schip zo onder de brug voorbij zien varen. Maar het gaat uh, voorspoedig dus tot nu toe daar... de ruiming van de zeemijn in Amsterdam. Ja. Joris, dankjewel, we spreken je straks weer. Wie de koning beledigt, uh, kan nu nog een celstraf krijgen... van maximaal vijf jaar of een geldboete van 20.000 euro. En 500 euro. Dat bedrag is vier keer zo hoog dan wanneer je een gewone burger beledigt. Daarvoor staat hooguit drie maanden of een boete van ruim 4.000 euro. D66-kamerlid Kees Verhoeven wil daar een einde aan maken aan dat verschil en daarom gaat hij vandaag in de Kamer een wetsvoorstel verdedigen dat daar een einde aan moet maken. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt dat beledigen van de koning uit het wetboek van strafrecht schrappen, hè? Waarom eigenlijk? Nou ja, precies zoals u net zei, er staat op het beledigen van de, van de koning... of van een ander bevriend staatshuis staat een uh, hele hoge straf... die dateert uh, van bijna twee eeuwen geleden. Uh, en wij vinden eigenlijk dat uh, dat artikel uh, uit de tijd is geraakt. Beledigen is natuurlijk niet de norm, maar er is een uh, artikel... dat voor iedereen in Nederland geldt in het wetboek van Strafrecht, En daar kan ook de koning gebruik van maken. Dus we willen de twee artikelen die extreem hoge straffen opleggen... voor belediging van het staatshuis, die willen wij... Uh, schrappen, ja. uh, zodat iedereen eigenlijk gelijk behandeld wordt bij belediging. Ja, maar toch, want u heeft een voorstel al eerder ingediend... en dat ligt hartstikke gevoelig, ook binnen de coalitie... waar u een deel van uitmaakt. Um, helemaal gelijk wilt u het ook niet meer uh, uh, stellen, hè? Want u wilde het eerst gelijk als normale burgers... maar nu wordt de majesteit volgens uw voorstel behandeld als...? Als een ambtenaar. Er is een bepaling in het artikel dat voor iedereen geldt... dat bepaalde groepen mensen bij belediging extra beschermd moeten worden. En dat zijn met name ambtenaren in functie. Dus ambulancepersoneel. Als je die beledigt in een functie... dan kan er een straf van een maand extra worden opgelegd. Dat is een bepaling in dat artikel in het wetboek van Strafrecht. En we hebben op verzoek van een aantal partijen de Kamer die kritisch zijn over ons voorstel, maar ook wel weer zien dat het uh, op onderdelen nuttig is... die hebben gezegd, breng de koning nou ook onder die categorie van ambtenaren in functie. Ja. Dus in plaats van drie maanden maximumstraf, straf... geeft de koning dan ook de bescherming door die maandstrafverhoging... ook aan de koning te geven als een beetje extra bescherming. Ja. De koning als ambtenaar. Nou, daarvan hebben we gezegd, die aanpassing willen we graag doen... omdat het de kern van ons uh, wetsvoorstel niet raakt. Die vijf jaar, die gaat gewoon weg. Maar dat je de koning wel dat kleine beetje extra bescherming geeft. Ja, en dan ook, niet, ook niet weer helemaal hetzelfde als een ambtenaar. Want een ambtenaar die moet zelf aangifte doen, hè, volgens mij. De koning hoeft ja, dat niet is een, te doen. Ook dit is een verzoek van, van de Kamer. Die zegt, van, ja, dan moet de koning uh, aangifte doen. Dat kan allemaal niet. Nou, in de civiele procedures doet de koning dat ook. Maar ik vind dat als je een wetsvoorstel indient... dat op een aantal punten gesteund wordt... maar op een aantal wat minder belangrijke punten nog wat, wat vragen oproept... dan vind ik het ook wel chic om naar de Kamer te luisteren. Uh, met name CDA en VVD hebben ook erg het best gedaan om, om mee te denken met het voorstel op de onderdelen waar ze het wel mee eens waren. Ja. En ook daarvan heb ik gezegd, nou ja, vooruit, als jullie graag willen dat de koning niet zelf aangifte hoeft te doen, maar dat dat ambtshalve voor hem gebeurt, uh, dan wil ik dat op zich ook overnemen. Dus die twee uh, onderdelen, daar heb ik inderdaad een aanpassing op doorgevoerd uh, um, om, de, om de rest van elkaar wel wat tegemoet te komen. Ja, het... En om de meerderheid ook uh, veilig te stellen, want ik vind het wel belangrijk dat we de andere dingen gewoon... De ja, de Onderdeel van dat voorstel gaat ook over het beledigen van een bevriend staatshoofd. Ja. Um, um, u wilt ook dat de straf daarvoor ver verdwijnt. Waarom is dat nodig? Nou, we hebben uh, uh, Toen we hiermee begonnen, in 2015, had je eerst heel die, die situatie met Fluk de Koning. In 2016 kwam ook die situatie met Erdogan en die Duitse cabaretier erbij. Nee. En dat leidde toen tot het verzoek aan, de, aan, de, aan, de, aan Angela Merkel om, om dat te, te gaan vervolgen. Te die, die, die, die cabaretier had toen een tekst gemaakt over Erdogan. Nou, daarvan hebben we toen uh, uh, gezegd... Nou, dat moeten we in Nederland absoluut niet hebben. Het beledigen van een bevrienden staatshoofd is ook absoluut niet de norm. Maar als dat gebeurt, ook dan geldt weer het gewone artikel... dat voor iedereen geldt en niet die bijzondere bescherming. Dus ook daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor onze eigen staatshoofd. Um, iedereen die beledigd wordt, kan een beroep doen op het wetboek van strafrecht... maar niet uh, op basis van twee extra bezwaarde artikelen... Ja. Dat hoort gewoon niet meer in, de, in dit tijdsbeeld. Dus uh, belediging is niet enorm, norm, maar geen extra straffen ook niet voor een bevriend staatshoofd. Ja. Ja, ik zat even te denken waar, wanneer dat voor Nederland... eventueel problemen op zou leveren. Um, um, wellicht als een Kamer dit bijvoorbeeld bedenkt... ik ga uh, systematisch een staatshoofd beledigen... Een, een land waar wij gewoon mee te dealen hebben... dan kan dat voor het kabinet uh, nog best lastig zijn diplomatiek gezien. En dan heb je dus geen middelen meer om iets te doen? Nou, je hebt altijd een middel, uh, namelijk uh, het, het artikel in het wetboek van Strafrecht... dat ook voor u en mij geldt. Uh, dat kan altijd door dat bevriendenstaatsrecht worden opgeroepen. En dat kan altijd dan leiden tot een zaak. Uh, ja. Dat is dan aan het OM en ook niet aan de regering. Want dat is gewoon een politieke uh, samenwerking die je met een staatshoofd hebt. En dat zit buiten het Strafrecht. Ja. Dus uh, er is altijd de mogelijkheid om te zeggen... ik voel me beledigd, ik maak daar een zaak van. Uh, wij willen gewoon geen aparte behandeling voor staatshoofden uh, van ons eigen land... en dat van bevriende Naties. Duidelijk, Kees Verhoeven dus. Over het verwijderen van uh, deze uh, ja, uh, straffen uit het, uh, uh, het uh, wetboek van strafrecht. Excuus. Uh, Kees Verhoeven van D66 was dat. En vandaag speelt dat dus in de Kamer. Nou, en dan gaan we het plaat draaien. En het is Simply Red and The Right Thing.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 NPO Radio 1. Half negen, hoofdpunten van het nieuws. Het is werkgevers en werknemers nog niet gelukt om het eens te worden over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet zien. Minister Koolmees van Sociale Zaken wilde voor 1 april een pensioenakkoord. Maar dat is niet gelukt. In het voorstel dat nu op tafel ligt, spaart een werknemer individueel voor het pensioen. En grote tegenvallers worden wel collectief gedeeld. Maar vakbonden zijn bang dat het nieuwe stelsel niet solidair genoeg is. Meerdere zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten... die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Het gaat onder meer om CZ, Zilveren Kruis en Mensis. CZ zei net in de uitzending dat het om relatief weinig geld gaat... en dat de verzekeraar er nooit zo over heeft nagedacht... of zo'n belegging wel wenselijk is. De deskundigen noemen het in ieder geval een verkeerd signaal. De vrouw die het vuur opende op het hoofdkantoor van videoplatform YouTube in Californië deed dit uit wraak. Dat zegt haar vader tegen Amerikaanse media. Drie mensen raakten gewond en daarna beroofde ze zichzelf van het leven. De vrouw beheerde op YouTube een kanaal met 5000 volgers. Ze omschreef zichzelf als vegan bodybuildster en dierenactivist. Toen ze daarvoor niet langer geld kreeg van YouTube zou ze door het lint zijn gegaan. Het dodental Puerto Rico als gevolg van de orkaan in september... was veel hoger dan het officiële dodental van 64, namelijk meer dan 1000. Dat zeggen demografen en medici die onderzoek deden op Puerto Rico. De onderzoekers tellen ook de mensen die stierven... omdat ze door stroomuitval bijvoorbeeld niet konden worden behandeld in het ziekenhuis. En de Boliviaanse president Morales heeft aangekondigd... dat hij gratie gaat verlenen aan ruim 2700 gevangenen. Het is een maatregel tegen de overvolle gevangenissen in Bolivia. De gedetineerden die vrijkomen zijn onder andere... terminale zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen. Bij Weerplaza zit Rimmel. Klaas Rimmel, um, we hadden het al eventjes over vandaag. Het is een dag waarop eigenlijk weinig te voorspellen is. Hè, of vooruit is, want het is overal een beetje van, van alles... Ja, inderdaad, het wordt een wat wisselvallige dag. We zien momenteel bijvoorbeeld in Brabant en in Limburg al wat buien vallen. Die trekken naar het noorden toe. In het westen en noorden daar zijn nog wat opklaringen te zien. Maar uh, ja, die buitjes die trekken dus naar het noorden. En er komen nog meer buien in de loop van de dag. En er kan best ook nog een pittige bui tussen zitten met mogelijk onweer en ook windstoten. Uh, qua temperatuur valt het allemaal wel mee hoor. Het is momenteel zo rond de 9 graden in Nederland. En vanmiddag wordt het zo'n 14 tot 16 graden. En ik denk ook dat vanmiddag af en toe de zon nog wel gaat doorbreken. Maar goed, wel die kans op die bui dus die kan vallen. Ook vanavond kunnen er nog een paar stevige buien vallen. Die komen vanuit het zuiden het land binnenschuiven. En die trekken dan ook naar het noorden. Ja. Wat de wind betreft vandaag die waait uit zuidelijke richtingen. En die is matig tot vrij krachtig. We gaan de richting beter weer, toch? We gaan zeker richting beter weer. Morgenochtend doen we eigenlijk eerst nog wel een stapje terug. Dan zal het kil zijn met temperaturen rond de 8 graden. Dan valt er ook nog wel wat neerslag. Maar in de middag gaat het opklaren vanuit het westen. Sterk opklaren. Het wordt echt een zonnige middag. En ook de avond die verloopt een helder. En dat is toch wel een voorbode naar duidelijk beter weer. Want morgen dan waait de wind uit het noordwesten en hebben we dus die lage temperaturen. Maar vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer omhoog. Zitten we toch alweer zo tussen de 11 en de 15 graden. En ook het week-einde ziet er eigenlijk heel goed uit, zeker de zaterdag, want dan kan het wel 17 tot 20 graden worden. Zo. En daarbij zijn er flinke zonnige perioden en waait er een matige zuidoostenwind. Ja, extreme verschillen toch. Raymond, dankjewel. Dan Dennis de Files. Uh, een grote puinhoop nu bij, uh, bij Amsterdam. Uh, de Tunnel is nu in beide richtingen dicht. Ik heb ik het over de A10 vanwege het bergen van die uh, oude zeemijn in het ei. Dat moest blijkbaar tijdens de spits. Um, op de A10 richting uh, Den Haag liep het sowieso al vast. Vanwege een ongeluk bij het knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Watergraasmeer en De Nieuwe Meer heb je nu een uur vertraging. En omrijden via Amsterdam Zuidoost over de A9 heeft ook niet zo heel veel nut meer. Want uh, daar heb je nu een half uur vertraging tussen Diemen en De uh, de aansluiting met de A2. Op de A2 loopt het daardoor ook weer vast... vanwege de problemen op de A10. Vanuit Maarsen tot aan Holendrecht... heb je een drie kwartier vertraging richting Amsterdam. 18 kilometer file. En de A67 in Brabant vanuit Venlo naar Eindhoven... staat bij Gelderop nog 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel 20 minuten vertraging. Jochem, ik heb het gevonden. Wat stamt alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar. Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Mannen van Nederland, Hans hier. Oh, ho, oh, zo krijgen wij hier meneer. Pardon? Ik ben Hans, hè? Hé, voilà, mannen van Nederland, meneer Rijmers hier. Ziek hoor. Wil je perfecte service? Ga dan naar Oniformen in 15 winkels en online. Top tent. Kijk op Oniformen.nl. Wauw, wat een heer. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl.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 Het is zes minuten over half negen. Over een uurtje dan zijn wij hier klaar. Dan begint hier op NPO Radio 1 natuurlijk Spraakmakers. Kielijnen, goedemorgen. Goedemorgen. En daar zit ook stand.nl in. En waar mogen wij ons mening over ventileren vandaag? Over het verhaal rond de zorgverzekeraars. Mm. De stelling is de zorgverzekeraars moeten stoppen... met beleggen in de farmaceutische industrie. Nou, volgens mij is er algemene verontwaardiging... er wel over de absurde hoge prijzen... die sommige farmaceuten vragen voor bepaalde medicijnen. Ja, en als dan blijkt dat het aantal zorgverzekeraars... Uh, er is dat belegd in die bedrijven drijven, dan leidt dat tot verontwaardiging. Goed, Een hoogleraar in de Volkskrant sprak over een pijnlijk en pervers signaal. Mm -hmm. Jullie hadden net al VGZ en CZ. Hè? VGZ is gestopt inmiddels, ja. CZ doet het nog wel. Er zijn natuurlijk verschillende aspecten aan het verhaal. De invloed die je daarmee kunt hebben, daarvan zei de VGZ-man... nou ja, dat is eigenlijk minimaal gezien het, het, het luttele bedrag hè, wat je erin investeert. Dat gaat dan wel om miljoenen, maar op basis van miljarden ja. valt dat wel weer mee. De kennis die het je extra kan geven op het moment dat je als aandeelhouder... in een bedrijf zit, dat kan misschien een, een pluspunt zijn... Ja, mee ja, het is een het hele meeverdienen. Dat is Misschien de perverse kant ervan, maar goed, dat, dat... dat kun je wel twee kanten op redeneren. Ja. Kijk, je, je, je houdt hoge prijzen in stand doordat je het als aandeelhouder goedkeurt. Aan ja. de andere kant, als je een gaatje ja. meepikt, zou je kunnen zeggen: daarmee kun je de zorgkosten weer omlaag halen. Maar ja, als je hoort dat het maar om 1,7 miljard gaat, wat niet zoveel is ten opzichte van de totale miljarden weet ik niet of dat argument ook nog stand houdt. En moet je niet zeggen, het is gewoon een principekwestie. Je doet ja. het wel of je doet het niet. Ja. Uh, gezien de maatschappelijke discussie die er ook is. Kortom, uh, probeer er met een open blik naar te kijken. Ik ben uh, benieuwd hoe onze luisteraars daarover denken. Zorgverzekeraars moeten stoppen met beleggen... in de farmaceutische industrie. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. En stemmen natuurlijk via de site van Stand.nl. Kielene, dank je wel. En tot zo. Vorig jaar, u hoorde het al eerder, uh, steeg het aantal mensen... dat een hotelovernachting boekte in ons land of in een huisje sliep... Uh, met maar liefst 9 ten opzichte van 2016. En dat is de grootste toename sinds 2006. Steven Hodes is uh, directeur van adviesbureau La Groep... en toerisme-deskundige. Meneer Hodes, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, uh, klinkt eigenlijk als goed nieuws, toch? Uh, uh, voor Nederland is het goed nieuws, ja. Uh, economisch is het uh, absoluut belangrijk. En uh, Dus ja, het uh, zou goed nieuws zijn voor Nederland... maar het is geen goed nieuws voor Amsterdam. Nee, want? Nou ja, daar uh, groeit het uh, de, de laatste jaren... gewoon met rond de 9, 10, 11 procent per jaar. En op deze manier loopt het uh, uit de hand. Uh, we hebben te maken met een grote disbalans in de stad, tussen bezoekers en bewoners. Hmm. En dat uh, wordt alleen maar erger. Nou, dus ik, dat... daar moeten we iets aan doen. Daar horen we wel vaker mensen over klagen vanuit Amsterdam. Ja, het lijkt mij zo moeilijk om in te schatten... of dat nou terecht is, die, die klachten. Het is natuurlijk een beetje een gevoelstemperatuurverhaal. Uh, in hoeverre uh, is het terecht volgens u... Nou, het is terecht in sommige gebieden in de stad en in sommige gebieden speelt het helemaal niet. Uh, maar het is niet alleen een gevoelskwestie. Uh, het is ook dat we hebben te maken met een uh, grote toename in monocultuur. Dus als je in de binnenstad van uh, Amsterdam gaat, dan heb je alleen uh, te maken met kaaswinkels, nutella winkels, uh, uh, souvenirwinkels, Gewoon winkels waar de bewoner niets aan heeft. En de kracht van Amsterdam is het altijd een hele goede balans geweest. tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. Mm. En dat raakt in disbalans. Ja. Dus uh, het is een leefbaarheidskwestie ook. Ja. Um, ja. Nou wordt er al jaren geprobeerd om die, om die stroom van toeristen. vanuit Amsterdam-centrum naar de buitenste ringen van Amsterdam. te krijgen. En, en, en liefst nog veel verder, namelijk het hele land in. Dat lukt niet, hè? want er is ook behoorlijk wat beleid op uh, uitgeschreven. Waarom lukt dat niet? Omdat uh, mensen zijn, uh, toeristen zijn kuddederen. Uh, en dat is niet negatief. Uh, wij, uh, mensen volgen mensen, massa volgt massa. Wij gaan allemaal naar de plekken die, uh, waar een grote vraag naar is. Want reizen heeft te maken met status. Uh, dat je ergens bent geweest wat gewild is en daar kan je verhalen over vertellen. En als je terugkomt en je hebt een verhaal over een plek waar er weinig te bieden is en waar niemand ooit van gehoord heeft, dan doet het niets met je status. Nee. Uh, en dus wij volgen elkaar. En daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En uh, de politiek en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Amsterdam Marketing, die proberen mensen te spreken. Maar dat gaat tegen het gedrag van de mensen in. Ja. En daarom lukt het niet. Nee, hopeloos dus, zegt u ook. Even, want, want we hebben het nu gelijk wel over de nadelen van de toename van de toerisme, met name in Amsterdam. Wat, ja. wat, wat, wat verdient Amsterdam en wat verdient Nederland er eigenlijk aan... We verdienen miljarden aan. Ja. Het is enorm belangrijk voor werkgelegenheid, het is enorm belangrijk voor de economie. Um, dus uh, ik ben heel erg voor toerisme en we moeten het toerisme koesteren, maar we moeten de negatieve effecten niet de overhand laten nemen. Een dus, belangrijke uh, factor natuurlijk de economie, ook voor Amsterdam. Zit het gemeentebestuur te wachten op voorstellen om dan zo'n inkomstengroei nou ja, in ieder geval te remmen? Ja, als, er, als geld niet je enige doel is... maar leefbaarheid en maatschappelijk belang ook je doel is... en uh, wat dacht je van klimaatbelang... Gewoon, uh, dan, dan moet je het anders en uh, subtieler naar kijken, zullen we zeggen. En ik heb uh, hoop, met, uh, als we een nieuwe linkse college krijgen, dat zijn in ieder geval de partijen die bereid zijn om radicale maatregelen te nemen om dit uh, te regelen. Ja. We, we hebben de, in het verleden hebben we de deltewerken gebouwd om uh, toestroom van water te regelen. Nou, we moeten gewoon maatregelen nemen en radicale maatregelen om dit ook te regelen. Ja, ik... En het is mogelijk. U ziet het als een vergelijkbare dreiging? Ik zie het absoluut als een bedreiging. Ja. Het is een enorme verarming van de stad. Ja. En uh, uiteindelijk uh, hebben we de keuze of de stad een uh, Disneyland moet worden... een soort openluchtmuseum. Of is het een stad waar mensen leven, maar ook waar mensen recreëren... en waar bezoekers ook heel erg welkom zijn. Maar niet onbeperkt. Steven Hodes van uh, adviesbureau La Groep. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Nou zijn er een aantal opmerkelijke berichten binnengekomen... en die heeft Elisabeth voor ons allemaal op een rij gezet. Ja, wat begon als een grap is nu echt een evenement geworden. Het kampioenschap Meeuwen komt naar Nederland. In België bestaat dat al. En in het Utrechtse dorp Koten moet op 21 april... de eerste Nederlands kampioenschap Meeuwen worden gehouden. meldt het AD. Nou, zet je maar even schrap, want in België klonk dat kampioenschap zo. Die laatste. Wat is dit? Ja, die laatste doet ook echt zijn best. Maar Even voor, ja, even voor de duidelijkheid, dit zijn dus mensen, het zijn mensen die willen ja, ja. nadoen. Nee, want ik heb ooit een keer, toen nog, het programma heette Toen Nog Nova... een reportage gemaakt over vinken zetten. Dat komt ook uit België. Dan zitten er mensen op een paadje in een, in een bijland... en dan hebben ze allemaal een, een vink in een hokje voor hen zitten. Ja. En dan gaat uh, de ene eigenaar bij het andere hokje, hokje zitten... en gaan dan vinken, uh, aanvinken, ja. hoe vaak die vink kierwiet... Chilpt. Oh, okay. Dat was daar namelijk een volkssport. Oh, dus ik dacht even dat nou, ze een echte meeuw zouden... Nee, nee dit zijn dus mensen die meeuwen nadoen. Oh. Um, nou, in België werd dat kampioenschap bedacht om aandacht te vragen... voor de slechte reputatie van de meeuw. En die Nederlandse initiatiefnemers die vonden dat gewoon een, een leuk idee. Dus die gaan het ook doen. Nou, dat waren dus mensen die dieren nadoen. Dan gaan we nu naar dieren die mensen kunnen nadoen. Hallo? Ah. One, two, three... Oh. Ja, dat waren die walvissen. Dat was een tijdje geleden. Euh, zagen we dit filmpje overal over bijkomen. Het blijkt nu dat walvissen zichzelf in het, in het donkere winterseizoen rond de Noordpool bezighouden. door te zingen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat zo'n 200 walvissen. van de herfst tot en met de lengte, lente elkaar toezingen, schrijft The Guardian. En de Walvissen kennen een heel breed repertoire. Onderzoekers stelden 184 verschillende melodieën. En dat klinkt dan ongeveer zo. Fiesar. Ah, ja, mooi, hè. Ja. En uh, niet met, met een doel, hè? Het is redelijk, althans, het is niet duidelijk, hè? Nee, ja, je staat dus dat ze zichzelf op die manier bezighouden. Ja. Um, ook opvallend is dat die walvissen per seizoen wisselen van muziek. Maar waarom ze dat dan allemaal doen, is ook voor de onderzoekers een raadsel. Ja. Oh, ik ga nog door. Ja, je hebt nog uh, meer. ja ik heb nog veel meer. Ja. Uh, zo moe zo, nee, zo ja, Er is ook nog een leuk filmpje op internet uh, over het dopen van een schip. Zo moeilijk uh, is dat niet, zou je zeggen. Een fles aan een touwtje hangen en uh, tegen het schip aangooien. Om het schip daarmee een behouden vaart te wensen. Ook in de Gelderse plaats Dieren werd een schip gedoopt door de burgemeester. Hij had één taak, de fles champagne tegen het nieuwe schip van de scouting gooien. 1, 2. Yes! Maar zit hij vast ook? Het maakt niet uit. Ja, het ging ook nog, nog een paar keer meer mis. Ja. Uh, pas bij de zevende keer gooien werd de fles kapotgeslagen. Ja, het staat op nms.nl, het filmpje. Kijk dat even. Want het gaat echt eindeloos, eindeloos vaak met je. Ja. En nou, ook dit schip zal binnenkort gedoopt worden. Een stel uit Helmond besloot vijf jaar geleden... om zelf een heuse katamaran te bouwen. 15 meter lang, 8 meter breed. Nu zijn ze na meer dan 10.000 uur werk bijna klaar. En dus dromen ze van het moment dat het schip te water gaat. Oh man, enorm. Ja, dat is iets Iedere keer als wij dan dachten van, oh waar zijn we toch aan begonnen? Dan dachten we ook van, ja maar wacht even straks. En iedere keer als je in een nieuwe bouwfase kwam, dan zeiden we ook van, oh ik zie onszelf al hier staan. Ja en eind april gaat dat schip te water en in juni moet de Katemaren dan in Portugal zijn. Dan gaan we naar Dennis Moy, en uh, dan horen wij uh, waar de file staan. Goed nieuws voor de mensen rondom Amsterdam. Of gedeeltelijk goed nieuws eigenlijk. Want de Zeeburgertunnel is in beide richtingen weer open. De Zeemijn is gepasseerd. Maar het staat nog wel flink vast aan de zuidkant van Amsterdam. En dat komt vooral op het konto van het ongeluk... bij het knooppunt de Nieuwe Meer op de A4 richting Den Haag. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. Kan blijkbaar ook niet wachten. Richting Den Haag loopt het daardoor vast op de A10 Zuid... voor en meer. Nu een uur vertraging. Je kan omrijden via Amsterdam Zuidoost over de A9 van Diemen naar Amstelvee. Maar dan kom je van, in, van de regen in de drup. Want dan heb je drie kwartier vertraging tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht. En door die files loopt het weer vast op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Ook drie kwartier vertraging tussen Maarsen en het knooppunt Holendrecht. Just to be stronger. to be stronger than Eerder vanochtend Lily Moore. Toen zei ik nog: dat is een soort Amy Winehouse-achtige zangeres, een jong meisje nog. En die klonk ook echt als Amy Winehouse. En dan kun je beter natuurlijk ook The Real Thing draaien: Amy Winehouse, dus Stronger Than Me. Van Londen naar Amsterdam met de trein in vier uur. Dat kan vanaf vandaag. Na Parijs is Londen de tweede bestemming waarbij de trein... en dan heb ik het over de Eurostar... moet gaan concurreren met het vliegtuig. Rob Koster, onze verslaggever, is in Londen... op station St. Pancras International. Uh, Rob, goedemorgen. Is er een beetje animo voor die trein? Sorry, ik verstond je even niet. Nou, of er een beetje animo voor die trein is... Ja, er is animo. Dit is de eerste commerciële vlucht die vandaag van Londen naar Amsterdam gaat. En de verwachting is dat mensen daar flink gebruik van gaan maken. Het heeft heel lang geduurd voor die trein eindelijk direct van Londen naar Amsterdam gaat rijden. En het duurt nog iets langer voordat die ook rechtstreeks van Amsterdam naar Londen gaat. Ja. Maar het is een goed alternatief voor het vliegtuig. Tot nu toe was het toch aantrekkelijk om in het vliegtuig te gaan. Omdat dat toch veel sneller ging dan met de trein. Maar... Als je rekent dat je uh, uh, op het uh, vlichtigveld... Uh, je bagage in moet checken, uh, wachten, schiphol over moet lopen... dan uh, wordt dit zometeen aantrekkelijk. Want ze zei vier uur, het is zelfs nog iets sneller. In uh, drie uur en 42 minuten moeten wij zometeen in Amsterdam geraken. Ja, en waarom duurt het zo lang voordat die lijn er kwam? Het duurt heel erg lang, omdat uh, volgens de mensen van de spoorwegbedrijven... het uh, overal in Europa... ...eigen spoor eerst is. Uh, en dat betekent dat de dienstregeling in je eigen land... ...voorrang heeft op al die internationale treinverbindingen. Uh, de luchtvaart is in tegenstelling tot uh, de spoorwegbedrijven... ...internationaal georganiseerd. Dus als je één keer in de lucht zit, dan vlieg je alle kanten op. Mm. Maar als je met een trein moet, dan moet je door verschillende landen... Uh, ...die hebben allemaal andere uh, veiligheidssystemen... ...die hebben allemaal andere regels... En die hebben allemaal hun eigen nationale treinen die over datzelfde spoor moeten rijden. En uh, het is blijkbaar heel erg ingewikkeld om dat zo op elkaar af te stemmen. Dat je, zoals vandaag voor de eerste, echt snel van de ene stad naar de andere kant. Ja, maar dat verklaart wel uh, waarom het überhaupt zo lang duurt. Maar waarom gaat het nu de ene kant wel op en nog niet de andere kant? Want wij kunnen nog niet naar uh, Londen in vier of drie uur vanuit Amsterdam of Rotterdam. Nee, we moeten eerst uh, vanuit Amsterdam of Rotterdam naar Brussel. Daar moeten we overstappen. Daar moeten we inchecken. Dat hebben wij van de NOW hier uh, net gedaan in Londen. Dat zijn douanefaciliteiten uh, en veiligheidscontroles. Natuurlijk ook vanwege uh, de terrorisme-dreiging van de afgelopen jaren. Die toch een beetje lijken op dat wat je op het vliegveld uh, ziet. Het ja. gaat ja, wel iets sneller dan uh, op Schiphol. Uh, en die afspraken tussen Nederland en uh, het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet. Uh, helemaal afgerond, waardoor het wel mogelijk is... om van Londen naar Amsterdam rechtstreeks te gaan. Maar nog niet van Amsterdam naar Londen. Dat moet uh, ergens volgend jaar. Nou, uh, nou is er sinds 2013, om maar een beetje een vergelijking te maken... een hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Hè? Daar kunnen we dus een beetje kijken wat voor invloed het heeft op het vliegverkeer. Weten we daar iets over? Of het iets gedaan heeft? Ja, het heeft zeker iets gedaan. Want er gaan uh, meer dan een miljoen mensen met de trein ieder jaar van Nederland naar Frankrijk en weer terug. Uh, als je kijkt naar Amsterdam, Londen... dan uh, is dat nog geen 100.000 uh, treinkaartjes. Dus dat scheelt zeker. Mm. Uh, het is zo dat er uh, uh, minstens zoveel met de trein gereisd wordt naar Parijs... als met het vliegtuig. Maar uh, het aantal vluchten op de reis is raar genoeg weer niet gedaald. En dat heeft te maken met het feit dat uh, zeker... Uh, sinds de economische groei weer een beetje aantrekt, het aantal uh, mensen dat uh, op en neer reist... Enorm is toegenomen. Als je ja. kijkt naar Londen bijvoorbeeld, dan was dat het afgelopen jaar met het vliegtuig 4,5 miljoen mensen. die tussen Amsterdam en Londen hebben geraakt. Duidelijk. Rob Koster nu nog in Londen. en over 3 uur en 42 minuten, als het goed is, in Amsterdam. Succes met die reis. Het is daarmee 6 minuten voor 9 geworden. We gaan naar de Amsterdam Gold Race. want die race is op zoek naar rondemissen. En die selectie van dames gaat dit jaar toch ietsjes anders dan voorgaande jaren. Nee, voor 2018 zoeken we naar een andere kwaliteit. Het gaat namelijk niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. Wij zoeken mensen die bij haarspelden niet denken aan de kaptafel, maar aan een afdaling. Niet opgedoft zijn, maar gesoigneerd. Die weten wat het is om aan het elastiek te halen of een waaier te trekken. Kortom, de Ronde Mis of mister van 2018 is zelf ook groot wielofilm. Dus, wielervrienden, geef je op als de Ronde Mis of Ronde misten. En misschien proost jij dan straks wel met de winnaar en winnares van de Amsterdam race. Koersdirecteur Leo van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat niet meer om de buitenkant, maar om de binnenkant. Is het een uh, leuk stuntje of meent u het ook? Nou ja, het is niet helemaal dat het niet om de buitenkant gaat. Het gaat er om, om beide. Want als je, maar het gaat er vooral om dat, uh, dat je ook wat een wielrennen moet hebben. En dat je, uh, ja, dat je zelf fietst of dat je het leuk vindt uh, of er verstand van hebt of er naar kijkt. En dat is het, uh, waar we in de eerste instantie naar kijken. Ja, oké. Okay, maar stel dat ik nou uh, mezelf niet reken tot uh, een heel knap iemand... moet ik me dan dan wel of niet melden? Maar bijvoorbeeld wel heel Kijk, veel van alle melden, koersen ja. weet. Het is vorig jaar ook voor het eerst geweest dat er... Uh, we zochten ronde mannen ja, dat is voor waar. de dameskoers. <coughs> en toen uh, er waren er ook jongens bij uh, die een heel leuk filmpje gestuurd hebben. En die hebben we toen gekozen. Ja. En uh, die zagen er prima uit, maar dat waren geen fotomodellen. En nou. dat is ongelijk heel goed bevallen ook. En ik kan me ook voorstellen dat je als wielrenner heb je gewonnen. Ben je er helemaal niet naast iemand wil staan die ook nog gaat zeggen... weet je nog 1986, de, uh, nee, de finish van die en die. Voor, daar is toch geen tijd voor. Krijg maar... je dat weer? Of dat hij die ronde mis of mister om handtekeningen gaat vragen? Omdat hij zo'n finish. Dat kan daarachter of daarna kan dat wel. Dat is geen probleem. Ah, okay. ik, ik, ik herinner in één keer de discussie rond de grid girls bij de Formule 1... Uh, daar gaat het uh, traditioneel nogal om het uiterlijk bij die dames. Uh, is dat ook een beetje een aanleiding geweest voor u... om te zeggen, hey, misschien moeten we het wat anders aanpakken? Nou, niet direct, want ja, ik vind die discussie wel een beetje... Wij hebben altijd gewoon uh, ja, mooie dames gehad... maar uh, wij doen niet extreem zo aankleden... zoals bij de Formule 1 of bij de dart of bij de, bij de motorbusiness. Uh, hm. Dus hm. ja... Heeft u al reacties... We gaan, we, we gaan, we gaan, we gaan. Het is ook leuk om wat anders te verzinnen. Ja, ja. Heeft u al reacties van uh, renners gehad? Over het uh, idee zo? Nee, die renners zijn allemaal in een drukke periode nu. Dus uh, die, uh, die, die zijn met heel andere dingen bezig. Ja. Die zijn zeker niet meer te ronden, mister. Het nee, zou een slecht teken zijn misschien als ze daar Maar Alleen tanking dan in dat filmpje. <laughs> ja, precies. Uh, Nederlandse klassieker natuurlijk de Amstel Gold Race. 14 en 15 april wordt hij gehouden. Mocht iemand zich uh, geprikkeld voelen... Uh, wanneer kunnen ze nog uh, filmpjes inzenden, tot wanneer? Nou, deze week zeker nog wel, volgens mij. Ik weet, ik weet het ook niet uit mijn hoofd, want... Ik, kan niet, ik, ik doe niet alles uh, bij de Amsterdam. Oké, okay. ja, ik begrijp iets van 8 april. Maar dan weet je dat zelf ook. Uh, meneer Van Vliet, ja. ik ga u veel succes nou, wensen. deze week volgens mij dan. Oké, okay. ja, meneer Van Vliet, dank u wel. Dankjewel. je in het NOS Radio 1-journaal het uh, ongelooflijke verhaal van Wim Allozeri. Hij overleefde drie concentratiekampen, een gestapo-gevangenis en een grote scheepsramp. En het is opgeschreven in een prachtig boek, De Laatste Getuigen. De biograaf, de schrijver daarvan, die is hier zo meteen. NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen?